...proberen te meten, maar dat moet vervolgens ook uh, wel gebeuren. En vandaar hadden we daar niet eerder mee moeten zijn. Daar zijn we juist nu precies op tijd mee. Omdat we nu door, door moeten zetten en dat we nu de bezuinigingen krijgen. Uh, dat, uh, van het gebouwenbeleid, SRO. Wij gaan, u krijgt uh, volgende over twee weken in de commissie het voorstel... ...voor de verdere samenwerking met SRO. Ook, uh, het hele gebouwenbeheer staat daarin omschreven. En daar, ik denk dat u dat daar... Meenemen, dat we daar dan ook eens de vraag kunnen stellen over dat milieu. Ik denk dat het daar een goede plek is om eens ook van de deskundigen van die kant is te horen hoe dat verder in elkaar zit. Met nou, ten aanzien van de, de zorgaanbieders. Ja, ik heb er 31 getekend voor de WMO. En dat maakt 10 handtekeningen en dan drie uur achter elkaar. En 41 voor de jeugdzorg. En dat hebben we gedaan met alle regio-gemeentes uh, hier in de buurt. En dat zijn inderdaad, het gaat om allerlei verschillende soorten van zorg. Zeker bij de jeugdzorg. ...delexie, et cetera... Uh, ...allerlei soorten zorg... ...en die heb je gewoon nodig. En inderdaad, het is ook zo... ...er is ook voor gekozen om te voorkomen... ...dat de overgang voor de mensen niet goed zou gaan... ...om al die zorgaanbieders te converteren En het contract dat contract loopt voor twee jaar... ...en dan zal ook die tijd gebruikt worden om te kijken... ...welke zijn er goed, welke doen het nog beter dan de ander... ...en dan zal het zich dat ook wel weer zetten... En aan de andere kant is het in Nederland een goed gerecht... dat iedereen zelf ook mag kiezen voor welke zorgaanbieder die gaat. Op dit moment is dat zo. En de tijd zal leren of we met minder uit de voeten kunnen en moeten. Maar aan de andere kant, als er straks nog maar één zorgaanbieder is... lijkt mij ook niet verstandig. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Ja, nou het is dat ik een vraag moet stellen. Dus ik zal het ook vragen stellen... Zou u alstublieft bij uw betogen er rekening mee willen houden dat u zelf deel heeft uitgemaakt van het vorige college? Ik vind het zo beschamend dat u steeds uithaalt naar het vorige college. Als ik in het vorige college gezeten zou hebben, en dat weet ik niet... dan zou ik echt hier met kromme tenen gezeten hebben op het moment dat u stelt... ...dat de boel niet netjes is achtergelaten... ...dat er een deur is dichtgegooid... ...en dat, u, dat het maar uitgezocht moest worden. Wat ik ook niet prettig vind... ...is dat u uh, zeer regelmatig... ...aanhaalt... ...dat deze coalitie iets wil. En denk ik... ...nee, het is deze raad. Die meerderheid die heeft u... ...dus dan heeft u automatisch... ...al de raad te pakken. Alstublieft, ...praat er nou toch niet over. Ik vind het gewoon echt stom stomben te worden. En ik zou bijna zeggen, ik had bijna de interruptie uh, gepakt, want ik vind het echt beledigend wat u doet. Neem en Bluijs. zelfs naar uw zelf. Mevrouw van der Velde het betoog is duidelijk. Uh, ik heb absoluut niet iemand proberen te beledigen. Ik, ik heb de, de algemene beschouwingen aangehoord van de, van de partijen. En waaruit bleek dat er een aantal dingen niet, mij niet duidelijk waren. En waaruit ik vind. Dat op basis van hetgeen wat ik aantrof, dat ik, dat, dat ik u dat moet En dat er dingen achterliepen. En dat er de keuzes zijn gemaakt die niet hebben geleid tot bijvoorbeeld het financiële akkoord. Nou, dat heb ik gemeld. Ik heb het vrij zakelijk gemeld, denk ik. En dat zal ik ook als wethouder van vanaf doen. Het is ook de laatste keer dat ik het doe. Want inderdaad, we moeten vooruit. gelijk. En ik zal het me ook aantrekken. We moeten vooruitkijken en ik wil ook graag vooruitkijken, ook met u. Uh, en ik ben ook benieuwd, of als er een raadsprogramma is dat het een raadsprogramma is, dat heb ik ook gezegd het is de raad die het steeds moet beslissen niet het college dat moet beslissen dus ik zal het me aantrekken dat ik uh, niet meer in het verleden zal teruggaan, maar op het moment dat je hier aantreedt kom je dat wel tegen en het, het heeft wel gevolgen voor de keuzes, en als dan vervolgens wordt gezegd van, ja u u, u komt tot niks in zes maanden en u, u, u, u komt hier met nieuw beleid enzovoort. Ja, dan zou je toch even het verleden moeten aanstippen om vervolgens naar de toekomst te kijken. Mevrouw van der Veld. Ja, ik vind het hartstikke leuk dat u dat zo zegt. Ten eerste zijn dat soort woorden niet uit mijn mond gekomen. En zo zal dat ook niet zo gauw gebeuren, want zes maanden is gewoon niets. We hebben te maken met het verleden. Daar zat ik zelf ook bij. We hebben te maken inderdaad gehad met... Ja, een, een moeilijke begroting die heel moeilijk te sluiten was... is toch uiteindelijk gelukt. En om er dan zo over te praten... is al niet kies. Maar het staat zo dom als u zelf... namelijk deel uitmaakte van datzelfde college... waarvan u zegt dat ze iets niet goed hebben gedaan. Mevrouw van der Veld. Nee, ja, u beschadigde Maar we gaan nu in herhaling. Nee. U heeft net gehoord dat de wethouder zegt... ik reken dat mezelf aan en ik neem het mee. Ja? Dat idee had ik niet meneer Toner ja voorzitter, dank u wel um, allereerst uh, misschien toch ook richting de heer Demmers maar uh, zeker ook richting uh, de portefeuillehouder. Um, ik ben in ieder geval erg blij dat die drie pilots er zijn uh, en ik ben erg blij dat uh, door het aangaan van uh, al die overeenkomsten bij de aanbesteding ertoe leiden dat we straks een zachte landing meemaken, want daar ging het om en dat wordt waarschijnlijk door meneer Demmers vergeten um, voorzitter toch aanhakend bij, bij wat mijn buurvrouw net zei euh, want het stoort mij in ieder geval ook. ook men is weggegaan en heeft de deur dichtgetrokken en daar sta je dan er is een overdragsdocument gemaakt dat zou besproken worden met de ambtelijke organisatie en vervolgens zou de portefeuillehouder in dit geval onder getekenen uitgenodigd worden voor een gesprek voor een gesprek met de diverse portefeuillehouders die het zouden betreffen ik heb mezelf één keer uitgenodigd in het kader van de uh, bespreking over de voortgang van het Sanford Museum en voor het overige ben ik nooit gevraagd om ook iets maar over te dragen aan het huidige college ik had ik was, en dat weet de heer Blaas trouwens ook dat heb ik ook tegen hem gezegd toen ik het had over het gesprek over het museum zijn er zaken, bel me, ik kom en we gaan erover praten dus ik werd op datgene wat er nu gezegd is verder van um, waarvan acten In de even kijken. Ja, u heeft net gezegd: u heeft gemeld dat er komt met een toekomstnotitie over het Zandvoer Museum. Daar ben ik blij om. Daar hoef ik niks meer over te vragen. Um, ik kom wel terug op die 103.000 euro. U zegt namelijk: die 103.000 euro die hebben we al ingeboekt. Het staat in officiële circulaire. Terwijl uh, in, uh, in de documenten die daarover verschenen zijn al nadrukkelijk staat. En het zal ongetwijfeld in die buurt uitkomen, maar daar heb ik het even niet over. Maar um, in die documenten staat uh, dat het een voorlopige lijst is. Nou, de afgelopen tijd hebben wij meegemaakt wat dat betekent bij het Rijk, voorlopige lijsten. Uh, die zijn alle kanten als jojo's opgegaan. En, en in die zin, want u, hebt, en u gebruikt de, de, de, nadrukkelijk de twee woorden pijn verzachten. Maar dat staat haaks, en dat heb ik gisteren ook in mijn algemene beschouwing gezegd, dat staat haaks op uw eerdere uitspraken... en u kreeg zelfs complimenten gisteren van de heer Simons... waarin staat... OPZ heeft inmiddels begrepen dat er naar gestreefd wordt... de kwaliteit van zorgverlening op peil te houden... en niet te korten op het aantal uren waarbij u gezegd heeft... en dat gaan we doen met hetzelfde geld. Met andere woorden, de zorg die nu verleend wordt... met straks minder geld gaan we volgend jaar ook verlenen. En dan is die 103.000... ...is dan bedoeld voor daarbovenop. Maar dat doet u niet. Want wat u doet is... ...zeggen... ...ja, wij hadden natuurlijk zoveel huishoudelijk hulp... ...en er kwamen we zoveel op tekort... moesten ze er zelf als gemeente bijleggen... ...omdat er een open einde regeling was. Ja, schrijf maar even een op, ja. ja. Ja, voor de luisteraars... ...huisboefsnaal voor de geld gaat het ietsje verder van me afzitten... ...omdat breed. ik nogal breed breedvoerig bezig was. Maar... Maar, maar u zegt nu: van ja, nee, maar ik ga het nu gebruiken en dan kan ik daarmee mijn eigen tekorten uh, aanzuiveren. Nou, en daar is het nou juist niet voor bedoeld. Het is bedoeld voor uitbreiding, voor extra, om mensen extra aan het werk te helpen. En dat is datgene waar ik het gisteren over had. Dus in feite is 103 inkomsten, moet het ook 103 extra uitgaven zijn. Uh, ja, en dan zegt u: de begroting. Uh, is die, andere dingen zijn al besproken, dus daar ga ik het niet meer over hebben. Uh, maar de begroting is niet boterzacht, zegt u in mijn richting. En dan komt u met uh, het voorbeeld van de begraafplaats. U schrijft zelf in uw begroting dat het de bedoeling is dat de bezuiniging begraafplaats in vier jaar gehaald moet worden. Nou, dan is 40.000 gedeeld door vier is 10 per jaar. Want u schrijft dat. Ik heb het niet geschreven, u heeft het geschreven. En dan kunt u niet zeggen dat is PM. Dus dan moet u 30.000 opnemen... als, uh, als niet gerealiseerd uh, niet in 2015. Dus dat is het tegenvaller. Waar u het niet over heeft... en dat is een post die vele malen groter is... dat is de post... Uh, frictiekosten... samenwerking met Haarlem... die ik u gisteren heb voorgehouden... te becijferen op ongeveer, ongeveer een half miljoen. En dat is heel reëel... En daar moet u rekening mee houden. Dat moet u in uw begroting verwerken. Want de kost gaat voor de baat uit. Op het moment dat je samenwerksverbanden aangaat. zul je de eerste jaren altijd moeten inleveren. Frictiekosten komen op je af. Veranderingsprocessen moeten erin gezet worden. Noem maar op. Dat kost bergen geld. En dat zul je gewoon reëel moeten begroten. En u schrijft gewoon vrolijk. voor een bedrag van een half miljoen zet u twee letters P.M. En als u dan zegt dat dat niet bodenzacht begroten is. Dan, nou, dan zeg ik dat is wel degelijk boterzakbegroten. U gaat niet in op mijn argumenten van gisteren waar ik zeg... u schrijft in uw bezuinigingsmaatregelen dat u... nee, ik zeg het verkeerd. U stelt een aantal bezuinigingsmaatregelen aan de raad voor. Mooi lijstje, op lasten de 15 geloof ik. En, maar daar schrijft u meteen onder. Ja, hou er wel rekening mee. Het kan wel veel meer worden hoor eigenlijk wat het moet gaan kosten. De uitgaven kunnen wel hoger zijn. Dus het tekort erop zal wel groot kunnen zijn. Dit Tone, en... het neigen tot een debat... dat is niet de bedoeling. Dus als u een concrete vraag eraan verbindt... want u heeft de punt volgens mij gemaakt... Ja, bijna. bijna. Nee, want kijk, ik heb het daar namelijk gisteren in mijn, in mijn algemene beschouwing over gehad... en Precies. er wordt niks over gezegd... maar op het moment dat u roept... ja, maar dan komen we daarop terug... bij de voorjesnota en de naisnota, dan houdt u toch iedereen voor de gek... dan bent u toch uzelf ook voor, de, voor het lapje aan het houden... Want u zegt al van... Het zal waarschijnlijk wat duurder worden. En waarom doet u dat dan op deze manier? En dat maakt het voor mij dat de begroting boter zacht is. Dank u wel. Ja, dank u wel. Um, even terugkomen um, op het verhaal... Uh, over de, dat u bereid bent uh, met mij in gesprek te gaan. Ik kan u een mailtje laten lezen. Ik heb het uh, ook aan iemand anders laten lezen. En ik heb het ook, maar ik, ik heb daar geen zin om... te praten, waarin u duidelijk zegt dat u geen enkele behoefte hebt op de, dat moment... dat was mede naar aanleiding van het debat hier in de gemeenteraad... dat u zei van, ik heb geen behoefte eraan om met u verder te praten op dit moment. Ik heb, ik heb heel het, het nadrukkelijk in u het, het gesprek dat ik lezen, met ik u gehad heb sprake. over het museum... Dat heb ik heel nadrukkelijk ik tegen u gezegd... Ik heb het nu gezegd. niet over het museum, daar heb u geleid? Ik heb daarna, ik heb in, na dat gesprek... Meneer Toner. Nee. Het heeft, eh, en meneer Bluis, het heeft geen zin om door elkaar heen te praten. Nee, ik was het Of dus, dat zin heeft, weet ik niet, voorzitter. Maar, eh, maar ik ja, laat de... me niet aanleunen dat ik niet gezegd heb tegen de heer Bluis. Na afloop van eh, dat gesprek wat we hebben gehad over dat museum. Als er zaken zijn waar, waar je ja, over praten met me Donen, Dat is niet me. een discussie. Dat is niet een discussie, want meneer Bluis zei al dat dat op dat moment wel is gezegd door u. Ja, ik, heb, ik, ik heb het dus niet over wat daarna is gebeurd. Daarna bent u, bent u wel met mij in gesprek over het museum gegaan. Maar dat dit, wat ik zeg was dat ik het net, dat net het aan de orde was. Maar ik zal u het mailtje toesturen. En dan bij deze dan komen we er wel uit. Maar het is wel gebeurd. Um, ten aanzien um, van de uren van de 103 uren. Uh, ik, ik heb nooit gezegd dat de bezuinigingen van 40%... zullen leiden tot exact dezelfde uren... Die... Nee, nee, dat, dat heeft, hebben ze in hun algemene beschouwingen gezet. Toen ik net aantrad hebben we een discussie gehad over van hoe, hoe het college op basis van een voorstel, trouwens van u nog, wat een goed voorstel was, uh, om, te komen, om te komen tot die, hoe, hoe moeten we nou invulling geven aan die bezuinigingen? En dat was, en inderdaad werd toen uitgelegd, die 40% in groot, grote lijnen, komt die 40% op neer, er moet aan... Uh, via de kanteling, de zelfredzaamheid... moet het opgelost worden voor, voor rond de 20 Het goedkoper inkopen, 10 ja. en, en vervolgens efficiency winst op allerlei vlakken nog eens 10 Met andere woorden, het anders invullen... moet uiteindelijk leiden tot minimaal dezelfde zorg. Maar er zit wel een kanteling enzovoort. Dat heb ik gezegd en dat is ook het antwoord dat ik u terug mag geven. En op het moment dat er dan 103.000 euro extra ter beschikking wordt gesteld... gaan we die ook inzetten om die extra uren te maken... op basis van dit uitgangspunt. Dus ik, dus ik kan daar niet meer of minder van maken. En wij verwachten inderdaad dat dat geld verder naar binnen komt. Meneer Tonen. Voorzitter, maar de Bord zegt net... en ik ben blij dat hij dat zegt... Uh, die 103.000 euro gaan we ook inderdaad inzetten... om extra uren te maken. Ja. Dan moet u toch ook aan de uitgavenkant 103.000 euro neerzetten... En dan is het toch per saldo nul? Ja, maar wij nee, dan moet u toch aan de uitgavenkant 103.000 nee, euro... Nee, nee, want... Even, dat vraag zit, is helder. Ja, ja dat, is helder. Zit, dat zit allemaal in, in die budget. Wij moeten nog... Wij, ja, maar ik, ik ga niet dat eraf halen, want wij, wij moeten een bepaald budget... moeten wij ramen. Wij moeten nog kosten inboeken. Het is een, inderdaad een ingewikkeld proces. Maar wij gaan die 103.000 aan het budget toevoegen... En, en we gaan ze niet apart nog weer meer uitgeven. Want wij gaan dat, dat proberen te regelen. Binnen die gelden. Voorzitter, wat de heer Bluister zegt klopt niet. U heeft een begroting gemaakt. Die ligt hier al vanaf september. En daarna... Oktober, eind half september tot half oktober... konden gemeentes gebruik gaan maken van extra middelen. Die staan dus niet in de begroting opgenomen. U heeft daarna de mogelijkheid gekregen om die extra middelen aan te vragen. En die extra middelen. die zitten dus niet in de huidige budgetten binnen de begroting. Dat zijn dus extra middelen. En u zei het zelf. Daar gaan we, die gaan we dus ook extra inzetten. Daar komen extra uren voor. En dan moet u dus daarvoor extra uitgaven doen. En die moeten dus extra aan de uitgavenkant worden opgenomen. Nou, Het is, geen, het is natuurlijk geen besparing. Het, het, wij hebben, zoals ik al zei, die, die 40% korting... die moeten wij zien af te dekken. En Dat, dat is een, een gigantische kluif. De kans dat dat niet lukt, is, is groot. Dus, dus die inderdaad, die 103.000 euro... die worden bij die pot erbij gezet en die worden daarvoor gebruikt. En dat betekent niet dat ik extra uitgaven doe... want ik moet binnen mijn budget zien te blijven. En als er geld overblijft, dan kunnen we besluiten om extra uitgaven te doen. Maar het is niet anders. Ik kan er niet meer van maken. Ik, ik kan niet en, en nog meer daarvoor dingen voor regelen. De frictiekosten, De frictiekosten die hebben wij PM geraamd omdat wij inderdaad op het moment dat de begroting werd vastgesteld... en dat is al een tijdje geleden... wisten wij niet hoe hoog de frictiekosten zouden zijn. En dan kan ik wel allemaal getallen gaan zitten invullen. En vervolgens hebben we ook gezegd dat we in de risicoparagraaf daar gewoon zeggen, die gaan we ook opvullen. Vandaar dat we ook 700.000 euro structureel aan de algemene reserve toevoegen. Hè, door dat niet te gebruiken in het budget en wij zeggen klip en klaar... wij weten dat op het moment van de begroting niet. En op het moment dat we dat wel weten... zult u de eerste zijn die krijgt te horen... dat dat meer kosten zijn. En dan heb ik ook gezegd... dan gaat het van die algemene reserve af, ja. Maar dat is gewoon een heldere wijze van begroting. Dat heb ik u zo uitgelegd. En dat is de methodiek die wij willen volgen. En als u het anders wilt... dan, dan moet u dat aangeven. Maar dit is de methode. Voorzitter, als er geen bedragen bekend zouden zijn... ...zou ik nooit die vijf ton hebben genoemd. Er is gewoon een document waarin die vijf ton genoemd staat. Het document wat gemaakt wordt, ben even de naam van het bedrijf kwijt... ...die de samenwerking met, met Haarlem begeleidt... ...daarin staat gewoon die vijf ton genoemd. Dus zeg nou maar niet dat er geen bedragen bekend zijn... ...in dat, in dat stuk staan nog veel meer bedragen... waaronder onder andere die vijf ton. Dus dan moet je niet zeggen dat ik die bedragen dat die er niet zijn... En dat u die dus niet kon opnemen, die zijn er, die zijn bekend. Dat is een stuk van uh, een tijdje terug al, uh, geloof ik eind vorig jaar zelfs al. En, uh, daar, en, en dus weet u dat er bedragen al genoemd zijn en dat dat een richtsnoer is. Richtsnoer zou moeten zijn uh, voor u om dat in de begroting te verwerken. Um, ja, Ik kan met u over bedragen praten, maar ik heb hele andere bedragen gezien. En die waren vele malen hoger. En de, Er zijn allerlei onderhandelingen en allerlei onderhandelingen vinden er plaats met de gemeente Haarlem om tot een zo laag mogelijk bedrag te komen. En daar zijn we mee bezig, want het zijn gewoon onderhandelingen. Dat gaat over overheadkosten. u misschien wel bekend. U kent, u kent het dossier denk ik ook wel een beetje. Dus daar zijn we volop mee bezig en dan, dan is het juist niet goed om 500.000 euro op de strafra, neer te zetten. Ik leg u later nog wel eens uit waarom we dat niet gedaan hebben. Dat kan ik u niet uitleggen, want we zitten nog in een onderhandelingstraject op dat punt. En vandaar dat er ook PM geraamd is. Dat heb ik ook al heb ik uitgelegd. Dat heb ik ook bij de technische commissie heb ik dat allemaal al uitgelegd. Want ik, ik vind dat ik steeds meer moet uitleggen. Maar daarom hebben we ook een technische commissie. het zijn bijna technische vragen die u stelt. Ten aanzien van die huishoudelijke hulp... kunt u bij de Memorie van Antwoord op pagina 12 nog even terugzien... dat de huishoudelijke hulptoeslag ook als nadeel is geboekt dan kunt u zien dat het zo is weggewerkt. Pagina 12. Ja? Dat is hem volgens mij. U ziet op pagina 12, op pagina 11 staat hij als huishoudelijk toeslag 103.000 voordeel. En dan krijg je vervolgens de uitgave 103 netto. Nou, na, na, nadeel, sorry, dat is netto dat is nadeel. We gaan verder. Meneer Demmers, u had nog een korte nablaan. Nou, Misschien wil meneer Toner daar nog op antwoorden. Want ik maar dan heeft hij de... even de tijd om het nablaag. Voorzitter, de beta heeft helemaal gelijk. Ik heb, ik, daar heb ik volstrekt overheen gelezen. Mijn excuses daarvoor. Recht gezet. Meneer Demmers. Um, ja, uh, om het laatste punt even te beginnen. Uh, ik begrijp natuurlijk helemaal dat de PM-posten staan. Want dat ondergraaft je onderhandelingspositie. Als je zegt, nou dat bedrag hebben we ervoor over. Dan weet de andere partij wat die kan rekenen per uur. Maar nou, we hebben wel eens eerder die fout gemaakt en daar was uh, meneer Bluijs ook bij. Dat ging met de parkeergarage. Je hebt in het openbaar een bedrag vastgesteld. En die aanbestedingen die gingen Helder. natuurlijk ook tot het bedrag in het openbaar genoemd. Meneer Demmers. Het tweede puntje is... Uh, dus u bent het met me eens? Mag ik uw vragen stellen? Ja, ik u bent het zo verder met u eens dat wij... Nee, meneer Demmers. Waarom niet? Er worden geen vragen gesteld vanuit de portefeuillehouders. Net als gisteren, mocht u, heb ik u ook niet toegestaan. Toen zei u ook, ja dat is een goede vraag, maar ik vraag aan u. Toen hebben we dat ook niet gedaan. Ik wat, volg wat... hetzelfde systeem. U had twee punten. Ja, het volgende punt is dat um, het zou ons een goed gevoel geven... als u een kaststroom zou weten te vinden om inderdaad over die yo-yo-effecten... die hier al een paar keer over tafel zijn geweest... om daar een voorziening of een legalisatiereserve voor te maken. En dan hoeft u geen bedragen te noemen die uw onderhandelingspositie ondergraven... Maar dan weten wij in ieder geval dat het niet een graai uit de koste is... ter faveur van de, de exploitatie. en niet voor het structureel en financieel evenwicht. Dus de egalisatiereserve, de voorziening ten aanzien van de samenwerking met Haarlem... tussen de drie en de zeven ton, noem maar wat... en het opvangen van de yo-yo effecten van het Rijk... En daar een Castro voor te vinden. en ook helder, meneer mee, meneer Demmers. Mij. Dat, we de, dat we die jo-jo dingen kunnen meneer opvangen. Meneer. Dat zou ons een goed gevoel geven. Nou, we, voor, voor u van belang is dat u uh, helder en uh, transparant het inzicht krijgt. En, en dat is dus uh, de opzet voor gekozen. Ook, uh, om niet met al die potjes te werken. Waar gelden wel en niet in zitten. En die achter in een boek staan. Maar u via de algemene reserve en de stortingen daarin... telkens als er belangrijke documenten zijn... u mee te nemen wat de effecten daarvan zijn... en, en, en, en hoe de plus en de minnen zijn. En dat, ziet u de, dat komt u dus ook tegen in deze begroting. En dat zult u waarschijnlijk ook in de najaarsnota tegenkomen... de nieuwe stand van de algemene reserve, de plus en de minnen... op één A4'tje, zodat u dat kunt, kunt blijven volgen... zodat u dat, dat helder hebt. En de risicoparagraaf meer en meer te benutten om dat allemaal scherp neer te zetten... en die risico's ook te benoemen. Dank u wel, meneer Blaas. Meneer Paap. Ja, dank u, voorzitter. Ik heb uh, gevraagd... Uh, in mijn al algemene beschouwing... Uh, dat de overheid... Uh, budget beschikbaar stelt... voor de 3D's. Op de verschillende beleidsterreinen. Sommige dingen zijn geoormerkt, maar heel veel dingen zijn niet geoormerkt. Dus daar kan je alles mee doen. Wat is nou de groei van dit college? Hoe met het niet geoormerkte geld? Blijft het binnen de 3D's? Want je leest uh, uh, vaak uh, als je gaat koekelen bij gemeentes die verpland zijn om er toch op andere beleidsterreinen uh, wat uit te gaan geven erop. Dus ik wil duidelijk antwoord van dit college. Meneer Luis, ga verder, sorry wat U gaat doen met het niet geoormerkt uh, budget uh, voor de 3D's. Of dat erin blijft, of dat u zegt, nou als we het overhouden, kunnen we wel gaan schrijven. Ja, ik, ik vind, het, ik vind het een, dat vind ik een mooie, mooi onderwerp. Want dat ja? is precies waar ik ook uh, voor nou, dan, ik de, de, ook... De, maar, Ja, voor de begroting 2016 heen wil. Want inderdaad, er zijn natuurlijk gelden. In, in de algemene uitkering zijn er gelden gereserveerd. Voor bijvoorbeeld, meneer Tonen noemt dat de, de oude w, de WMO, volgens mij was het stond. Ja, en ja, en die, ja. die gelden zitten, nu, die zitten er nu allemaal in. En als u naar uw producten kijkt achterin het boek... Ja, dan kunt u daar niet zeggen van, goh, hoe ontwikkelt zich dat nou? U kunt meestal wel zien wat de lasten zijn. Maar hoe zit het nou met die baten? En, en, en blijft er dan wat over? Nou, als, ja, en daarom ja. moeten we proberen dat ook wel die gelden niet te oormerken, want het is dan maar wel inzichtelijk te maken... naar u toe, van deze gelden hebben we beschikbaar voor, voor de WMO. Niet geoormerkt geld. En dan kom ik ook naar wat de heer Demmer zei over die subsidies... die moet je dan ook daar onder brengen. Dan krijg je een goed inzicht van hoeveel geld geven we nou wel en niet uit aan die WMO. En welke invloed wilt u als gemeenteraad op die lasten aan de ene kant? En, en, en wat doen we ervoor? En wat... Wat, hoe krijgen we die gelden bij elkaar? Want als je ja, meer dat... wilt, zult u ook meer geld naartoe moeten krijgen. Maar dat betekent dat u op een andere plek... het minder moet doen. En als we afspreken, straks in de kerntakendiscussie... ja, oké, okay, prima. Uh, ik wil gemiddeld zoveel, zoveel geld hebben... om uh, sport te doen. En vervolgens... Zegt, ja, maar ik wil de WMO. Wil ik dat ook en daar ook? Ja, maar dan hebben we nog een nou, miljoen te Maar goed, dat support. zijn keuzes die je straks moet maken. Maar, maar, maar, maar als je ze dan ook vastlegt... in een meer, meerjarenperspectief. perspectief en je bespreekt dan zo'n product tijdens zo'n commissievergadering... dan kan je ook zien oké, okay, hoe het ontwikkelt zich. Hé, hey, er komen extra geld, die komen erbij. En dan heb je dat ook in zicht. En dan krijg je dus ook inzicht in wat je aan het doen bent. Ja, nou, op die manier is het ook ingeven. een stuk duidelijker dan. He? Ja. Dus, uh, uh, voorzitter, de, uh, uh, uh, het volgende. Uh, ik heb uh, gevraagd over de presentatieafspraken... in mijn algemene beschouwing... of de gemeenteraad goed meegenomen gaat worden... Uh, uh, bij de nieuwe presentatieafspraken... ...omdat de huidige presentatieafspraken zijn... Uh, ...door het college al meerdere malen gezegd... ...dat kunnen we niet openbreken. Uh, worden we straks uh, goed meegenomen... ...en het pas gaat ondertekenen... ...als we akkoord gaan gewoon... ...dat we het gewoon samen eens een keer gaan doen. Meneer Bluis. Uh, ja. Ja, de antwoord is ja. Ja, dat gaat. Natuurlijk is dat de bedoeling. Ja, niet ja, meer dat was, we was achter is de de aan muziek aanlopen. Aan dat nee, is altijd tevormen. de bedoeling geweest. Ook van de, de, de bedoeling Ja, antwoord is helder. Meneer okay. Paar. Sorry. Uh, voorzitter, toch nog even terugkomend uh, uh, op de vraag van de heer Toon over die 40.000 uh, van de begraafplaats. Nou, volgens mij kunt u daar helemaal niet op bezuinigen, omdat u ook nog een stuk achterstallig onderhoud moet inlopen. Dus hoe verhoudt zich dat dan? Ja, ja, ja een goede vraag. Um... Kijk, die, de, meneer Tonen, daar had ik ook nog antwoord op moeten geven. Die, die 40.000 40 euro, die stond in de voorjaarsnota volgens mij, dat 44.000 euro, structureel geraamd. We gaan structureel 44.000 euro gaan we bezuinigen op die begraafplaats. Nou, nou uiteindelijk bleek, uh, ja, dat, dat lukt niet. Want inderdaad, uh, achterstallig onderhoud, en er is achterstallig onderhoud... Maar er ligt ook nog steeds de bedoeling om tot een, een ander, ander plan te komen. En om het misschien wel uh, door een andere partij te laten doen. Dus dat was de, volgens mij de insteek ook van die bezuiniging, dacht ik. Nou, die wordt dus nu niet, niet gehaald. En dus zitten we dus nu met het probleem dat, dat die bezuiniging gewoon niet haalbaar is. Maar eigenlijk willen we het nog steeds wel. En vandaar dat ik ook heb gezegd... Belaten, ik ga die bezuiniging niet helemaal weghalen. Er is een inspanningsverplichting naar de budgethouder naar de portefeuillehouder om dat te realiseren. En als ik dat weg heb gehaald en weggepoetst, gaat dat niet gebeuren. En vandaar dat ik hem ook als PM heb gedaan en laat staan. En u zult inderdaad met de portefeuillehouder dan in gesprek moeten gaan... van over dat achterstallig onderhoud. En misschien moeten we nog eens kijken van of we toch moeten komen tot een, een ander plan van aanpak. Maar er ligt wel een plan van aanpak om die bezuiniging in te voeren. Uh, de laatste waar ik nog geen antwoord op ge uh, gehad heb, dat is over de hondenbelasting. Uh, kunt u uh, in het uh, voorjaar, met de voorjaarsnota, uh, komen eens een keer met een duidelijk stuk van uh, de kosten over de hondenbelasting? Dus ook inclusief de controles van een extern bureau, hè, dat is, die zijn uh, hartstikke duur, om te kijken of we het dan misschien maar beter kunnen uh, afschaffen, die hondenbelasting wat heel veel gemeentes doen... omdat het uh, de kosten eigenlijk tegen de baten afweegt. Dus kijk daar eens een keer goed naar... en kom uh, met een voorstel. Ja, maar ten... Dat was mijn vraag ook in mijn algemene beschrijving. Ja, en de... dus nu moet ik alles gaan herhalen. Nee, dat is wel een is niet. Maar, maar de, het is een belasting. En belastingen zijn niet kostendekkend. Want belastingen heffen we juist om, om, om geld te innen, Om ons om beleid uit te voeren enzovoort. Dus, dus kostendekkendheid van belastingen is, is, niet, is niet de issue. En als ik naar. Ik heb u, het product is u toen toegezonden, want het is u al een keer toegezonden. En, ja, en er, is, er is. Nee, er is niet meer. Er is gewoon niet meer. En om dat te gaan uitzoeken, van hoeveel, hoeveel tijd en energie er door de handhaving en het, de, de, dat daarin of zo. Ik wil er wel eens naar kijken, maar er zal uitkomen dat dat waarschijnlijk het meer oplevert als dat het kost. Maar dat kan ook andersom zijn. Ik, ik, maar oké, okay, maar dat is niet de discussie. Het is gewoon een belastingvorm. En als dus u vindt ja, nee, dat, weet dat, dat wel, u het moet kijk. afschaffen, net zoals in Bloemendaal... daar hebben ze grotere tuinen, denk ik, als hier in Zandvoort. <laughs> ik, nou, ik, als ik, ik langs die tuinen omhoog maar ruik ik ja. nooit wat. Dan moet u daar. Ik... Meneer Beluys en meneer Paat. Eh, maar voorzitter, het gaat nee, mij nee, gewoon nee, om he, he, dat we eens een een heel duidelijk eerst hierin krijgen. Ik wilde even tegen u beiden zeggen dat als u door elkaar heen praat, dat het voor u waarschijnlijk verstaanbaar is, maar de rest kan het niet volgen. Dat is buitengewoon onplezierig. Want u heeft er denk ik belang bij dat uw boodschap overkomt bij de andere luisteraars ook. En dit lijkt me een debat te worden. Het lijkt me nog, het is een debat. En daar hebben we over van iedereen gezegd, dat doen we eigenlijk niet. Dus wat mij betreft, is het punt ook afgerond. U heeft uw punt gemaakt, maar de portefeuillehouder denkt er anders over. Ja? Dan uh, komt het nog wel met een uh, motie uh, voorzitting over. Dat ja, kan. Met dekking dan alsjeblieft. Meneer Kramer, zijn we u. Uh, ja, voorzitter. Uh, dank u wel. Uh, de wethouder die begon uh, allereerst uh, door weer een vingertje te wijzen... richting het uh, vorige college. En het verbaast mij nogal. En uh, mijn vraag is ook... Uh, nou, u stelt op een gegeven moment dat over een e-mail. Maar is dat nou alles... Waaruit u opmaakt dat het vorige college, of het hele vorige college, niet bereid was om uh, die informatieoverdracht uh, uh, te doen? Ja, ik weet niet of ik het per vraag ga doen. Of, uh... oh. Nee, ik heb gereage... gereageerd op wat de heer Toon heeft gezegd, dat hij mij een e-mailtje heeft gestuurd. Ja, dus daaruit. Nee, dat, dat was dat de is... discussie. De discussie was naar aanleiding van dat, dat het wel allemaal was gebeurd, en ik heb gezegd, nee, er is mij een e-mailtje gestuurd dat dat, dat, dat, dat, die over, dat overleg met de heer Tolen niet doorging. Daar heb ik het over gehad. Nee, nou, u heeft in het begin van uw betoog heeft u gesteld dat het vorige college geen redelijk, tenminste, nou, ik kan het wel opmaken, geen goede informatieoverdracht heeft gedaan. Meneer Kramer heeft het woord. En daaruit uh, vraag ik dus van, was het een, alleen die e-mail hetgene waaruit u dat deze uitspraken moest doen? Nou, ik ik vind als je een meerjarig een voorjaarsnota neerlegt, zonder, zonder daar de dekking op aan te geven, en vervolgens dat, dat dan zo aan, aan het college te presenteren, dat, vind ik niet, dat bedoel ik met niet netjes. Ik vind dat je, je, je de spullen netjes moet achterlaten, en je opvolger in de gelegenheid moet stellen om in feite met een lijn te kunnen beginnen, en, en niet met een niet sluitende meerjarig perspectief van tevoren wordt geconfronteerd. Terwijl het jaren ervoor, elke keer, elk college heeft gewerkt om het sluitend te krijgen. En dat vind ik, dat, dat noem ik niet netjes. Dat vind ik ik, ik, zou dat, ik. ik zou er alles, als ik weg zou gaan, zou ik alles aan gedaan hebben om dat voor elkaar te krijgen. En om ook vervolgens dan heel goed uit te leggen waarom het me niet gelukt is. Nou, dat vind ik, dat vind ik netjes. Dat vind ik verantwoord overdragen van je portefeuille. Nou, dat heb ik gezegd. En ik heb daar een aantal voorbeelden. Ik kan u, kunnen u nog twintig geven, voorbeelden geven van waar dat. dat, dat in mijn beleving beter gecommuniceerd had kunnen worden... directer en met het college en met in dit geval de wethouder van Financiën. Meneer Dat mag ik zeggen. Ja, voorzitter, natuurlijk, u mag alles zeggen... maar het moet natuurlijk wel ook binnen het redelijke blijven wat u zegt. Ja, maar ik bedoel dat niet... Nee, ik heb u niet het woord gegeven, meneer Kramer. En ja, kijk, als de heer Bluis tips heeft of opmerkingen heeft... over een betere communicatie, dan ziet die VVD dat ook graag tegemoet... Dus uh, als dat een toezegging is, uh, dan uh, verwachten wij die 20 uh, tips uh, ter tweede ja, tijd uh, ja. te ontvangen. Uh, even terugkomen over uh, ja, de prestatieafspraak. Jij ja, zegt u heeft een gesprek gehad. En vervolgens uh, um, ja, heeft u dat ook gemeld. Maar er ligt een, een motie waarin u de raad zou informeren. En het is pas. U bent pas gaan informeren. Nadat de vraag is over. ...de moties zijn gesteld. Dus is dat ook... ...vanuit u dan... Uh, ...redelijke communicatie of... Uh, ...had dat beter gekund? Ik denk zelf dat dat beter had uh, gekund. Uh, maar... Uh, en wat is de vraag, meneer Kramer? Ja, ik, dat is even een inleiding op hetgene okay. wat ik uh, wil brengen. Kijk, in het, in het contract... Uh, ...met de KEI staan een aantal bepalingen. Een aantal slotbepalingen... ...waarin onder andere staat... ...als er wijzigingen zijn, komen partijen bij elkaar... En er staat zelfs in dat ook de, uh, de prestatieafspraken kunnen worden beëindigd. Natuurlijk zitten daar consequenties aan. Maar als je uh, daar niet over praat... en ook uh, in andere gemeenten, dat weet ik toevallig uh, in Amsterdam... zijn er op de bestaande prestatieafspraken zijn aanvullende afspraken gemaakt. En juist deze motie die was ervoor bedoeld... voor de groep die tussen het wal en het schip uh, uh, raakte. Mensen die zeg maar te veel verdienen om... Uh, sociale huurwoningen uh, te huren en te weinig om uh, in de vrije sector uh, te kunnen huren en ook te weinig dan hebben om een uh, woning te kopen. En mijn vraag is, ook in aansluiting op hetgene wat de heer Simons heeft, of u alsnog bereid bent om met de KEI uh, uh, daarover te gaan praten, hoe we voor die groep een oplossing kunnen vinden ja nee ben, Ik ben het helemaal met u eens het, ja, Volgens mij ja, Ik heb de portefeuille overgenomen En volgens mij heb ik juist bewust In de commissievergadering Juist toen gemeld Want ik had het toen net gehoord Dat de, de kei het in principe gewoon niet wilde openbreken Omdat er gewoon een handtekening was Ik, denk, ik zal dat gaan melden Want het was u inderdaad nog niet gemeld En uh, dat heb ik gedaan En toen was uw reactie daar ook op En dat begreep ik ook En ik, ik denk dat u gelijk hebt En ik denk dat u ook gelijk hebt dat als u zegt van, goh, maar we kunnen toch wel praten over dingen... dan ben ik het helemaal met u eens. Dat had ook moeten plaatsvinden. En daarom heb ik ook gezegd, en nu zeg ik dat weer... dat we inderdaad eerdaad met elkaar aan tafel gaan. En, en, en, en, en, en graag met u neem ik dan van tevoren door... van wat u nu precies daar nog wil. Want ik vind het een hele lange motie, ik moet me er ook even inleven. En daar wil ik me echt hard van maken om dingen nog te verbeteren. En als de keis daar mogelijkheden toe ziet. Ik denk dat ze dan daar ook best in mee willen werken. Ik heb niet het idee dat ze dat niet willen. Maar dus ik, ik zeg dat echt toe. Dat ik, en ik begrijp de zorg. Want ik heb zelf de, de motie ook ondertekend toen de tijd. Dus dat we daar wat mee moeten doen. En ik denk dat ja, door de wisseling. die tonen was toen ook volgens mij ziek. Op een gegeven moment is daar ook niks aan gedaan. En door de wisseling is dat inderdaad een beetje in het slop geraakt. En dan ben ik ben het met u eens. En het is voor het belang van zandvoort. Dat we eraan doen. En daarom heb ik ook, in een, ik heb pas laatst, uh, twee weken geleden met de Kei voor het eerst gesproken gezegd, meneer, kunnen we om tafel zitten. Ik zeg, want er is maar... nog, steeds, nog steeds bij de Raad geen goed gevoel. Ik zeg, en dat wil ik weggenomen hebben. Helder, meneer Kramer. Uh, ja, helder tot, uh, tot zover. Uh, wel wil ik uh, graag weten uh, wat de redenen waren voor de Kei uh, om uh, niet de prestatieafspraken te heropenen. Dus of dat de wethouder een verslag geeft van hetgene wat besproken is... of dat het wordt uitgelegd in een aparte memo. Ja, een ik denk anders. dat ik dat laat uit, wil laten uitleggen. Op, dat is een van de vragen die we dan stellen aan de KEI. Ik kijk wat ik daarvan terug kan vinden. En dan dat we... Voorzitter, dat is, mag, als, ja? als ik heel even mag, dat is heel erg lastig. Want wij zijn geen partij in het verhaal richting de KEI. Ik vind het een hele leuke chasse dat ze hier willen komen spreken. Maar u bent... Uh, uh, Gesprekspartner van ja, maar u, u, wil juist, ik, u wil juist graag iets veranderen. Ja, maar de, dat, ga de, ga de niet, dat ga ik niet met de kei doen. Dat gaat u doen. En uh, het is heel erg ja. leuk dat ze hier informatie komen geven. Maar u heeft een taak. En, is en het is ja. zelfs een kerntaak volgens de VNG. Dat is de volkshuisvesting. Dus u moet de schor verdragen dat er voldoende goede woningen in Zandvoort uh, zijn. En uh, ja, dat de kei hier wil komen, prima. Maar ik zou die taak bij u willen neerleggen. Ja, maar mag ik dan wel met u afspreken dat we dat dan nog eens een keer met, met degene die dat willen over praten. Wat we dan, hoe we dat formuleren. Zodat ik ook de, de juiste vragen naar aanleiding van die motie kan stellen. Bij interruptie voorzitter. Meneer yes, Simons. Bij de motie, even voor hulp uh, uh, voorzitter. Bij de motie zat, zat een bijlage met 10, 15 punten die uh, veranderd zouden moeten worden. Ja, maar toch nodig, ik ga toch de kei uitnodigen om, om met u in gesprek erover te gaan. Maar dat is. Ik stop deze discussie. Want daar heeft u in de toekomst voldoende tijd voor. En terecht wordt er nu naar de klok gekeken. Het duurt echt veel te lang. En het heeft niets met de begroting te maken. Ja. Ik But, kom er ook wel op terug. En het is een zorg die door iedereen wordt gedeeld. Daarom kap ik hem ook af. U denkt er identiek over. Het is nu alleen zoeken naar de route. En dat moet even buiten deze raadszaal. Want u heeft. ...allemaal feilloos hetzelfde belang beschreven in eigen woorden. En de wethouder heeft gehoord een aantal opmerkingen... ...dus die komt met een voorstel. Lijkt me heel praktisch. Meneer Kramer, waar hebben u gebleven? Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Oké, okay, dank u wel. Tot slot mevrouw van der Plas, tenzij ik nog iemand heb gemist. Mevrouw van der Plas. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Um, meneer de wethouder, ik hoor u zeggen dat u uh, tijdens de eerstvolgende... ...commissievergadering komt met een notitie... Met daarin opgenomen toekomstmogelijkheden voor het Museum. Nou is het zo dat D66 voornemens is straks een motie in te dienen waarin zij het college oproept. Te onderzoeken of het VVV in het gebouw, het museum kan worden opgenomen. En ik vroeg me af of een dergelijk onderzoek ook in de notitie is opgenomen. Want dat maakt wellicht mijn motie overbodig. Meneer Beluister, nee dat, heb ik, dat is er niet in opgenomen. Oké, okay. dan weet ik genoeg. Meneer ja. Demmers. Um, ja, we hadden het net over een goed gevoel. Um, uh, wat betreft de begroting. Uh, ik heb nu begrepen dat uh, de mee- en tegenvallers... Uh, die uit het sociaal domein komen... met betrekking tot open regelingen en wat die meer zei... dat die dan aangevuld worden uit de algemene reserve... als het nodig is. Aan de andere kant uh, zegt... Uh, Meneer Bluis, ja ik stort 7 ton per jaar in die algemene reserve. Maar die had hij ook bestemd om te sparen om de schulden af te lossen. Dus dat geeft ons een beetje een ongemakkelijk gevoel. Dat het uh, sociaal domein als zijnde het hoogste financiële risico in deze gemeente omschreven in de risicoparagraaf. Dat dat risico afgedekt wordt door aanvullingen uit de algemene reserve. Terwijl die eigenlijk bedoeld was om de schulden af te lossen. Dus dan weet je eigenlijk met deze begroting, zonder dan een voorziening of een egoïsratiezerfe in te voeren, waar je aan toe bent. En kunt, kunt u dat een beetje ongemakkelijke gevoel bij mij wegnemen, meneer Bluis? Ja. Uh, kijk, in principe... U zegt dat het een open einde regeling is. Wij gaan met budgetten werken. Dus het is voor ons geen open einde regeling. Ik heb alleen gezegd dat het yo effect van Den Haag. En dat kunt u in de september circulair lezen. En er is dus ook omdat wij een nadeelgemeente zijn. Een grote kans dat we, dat we een aanzienlijk bedrag op termijn binnenhalen. Omdat wij zo'n gemeente zijn. Dus ja, daar, daar moeten we mee leven. En daarvoor is die risicoparagraaf die die risico's... Daarvoor beschrijft. En ja, die, komen uit die, die moeten gedekt worden. Uit allerlei middelen, maar vooral uit de, de algemene reserve. Maar onze prioriteit 1 is inderdaad dat financieringstekort terugwengen... Want u moet weten dat elke dag er rente betaald wordt in dit huis. Elke dag. Want wij, wij, wij staan niet in een positief saldo, wij hebben een negatief saldo. Dus elke euro die wij extra uit moeten geven, moeten wij lenen. Ja, en daar gaan we aan werken en we proberen zo snel mogelijk dat om te bouwen. Ja, ja, Meneer Demmers, ja, heeft u een concreet dat, vraag? Zoals u dat betoogt, zoals u dat nu houdt, dan ben ik het bij eens. eens. Of dat kan ik volgen, maar ik kan nog steeds niet begrijpen waarom u dan tussen die algemene reserve en die onverwachte uitgaven... Dat u daar geen buffer tussen zet in de vorm van een bestemming van een reserve, een egalisatiereserve of een voorziening, omdat u tegen potjes bent. Maar zo behoedt u ons wel, wel als we nou toch over zachte landing hebben, met onverwachte tegen- of meevallers in dit verband. Dat ik ga trouwens het, ook. Vraag meneer Bluis. Maar meneer, nou, meneer Bluis begrijpt het, denk ik. Precies, de vraag is helder. Ik vraag nog of hij wellicht in een paar andere woorden het kan verduidelijken. En anders... Is daarmee ook te discussiëren? Nee, ik denk dat we daar nog wel over komen te discussiëren. Bij het vaststellen ja. van onze financiële positie. Goed. Ik kijk rond. Volgens mij heeft u meneer Bluis voldoende aan de tand gevoeld. Ja. Dank u wel. Dank u wel meneer Bluis. En ik heb een paar opmerkingen. Maar ik loop even naar het gestoelte. Of naar het katheder. En meneer uh, Simons mag vanaf die plek. Moet hij zelf weten of hier even een waarnemend voorzitter zijn. Als u dat wil. Zo. Ik heb een paar vragen gekregen. Van u allen. En ik zie nu hoe het licht hier toch zijn beperkingen kent. Dus ik heb met u te doen toen u hier stond... op de heren Tone en Paapna. Ja. Um, Sociaal Zandvoort heeft... Hey, laat ik eerst eens een opmerking gemaakt en een zorg uit... over 1.8 wethouder. Zoals het in veel regelingen geldt... moet je kijken naar de intentie en ook naar de, het woord dat er staat. Het gaat om een veelhoud van artikelen die hier van toepassing zijn... Eén zegt, er moeten minimaal twee personen zijn. Vervolgens is er een artikel wat zegt dat wethouders in deeltijd uh, mogen werken. En er is ook zelfs een artikel wat zegt, als er meerdere wethouders in deeltijd werken... mag je zelfs over het maximum heen gaan. Maar de vraag was gericht op het minimum, 1.8. Mag dat wel, is dat wel juist? De raad bepaalt uiteindelijk hier wat het percentage is in deeltijd. Er zijn twee wethouders op dit moment. U heeft het percentage bepaald... Dus past het binnen de regeling en staat daar ook geen sanctie op. Dat is mijn stellige overtuiging. Dus we kunnen rustig verder koersen. Zij het dat ik de zorg die u heeft geuit over het adequaat en goed uh, verzorgen van het vinden van een nieuwe wethouder. Die wordt natuurlijk gedeeld. Sociaal Zandvoort gaf aan een zorg over het groenbeleid. Um, en dat is uh, iets wat uh, Sociaal Zandvoort al vele jaren aan het hart gaat en ik denk ook vele met ons. Ik kan u geruststellen, er komt in 2005, 10, laat ik niet teruggaan in de tijd... maar in 2015 een onafhankelijke schouw en die wordt ook voor het eerst zo gedaan. En dat staat ook in de vragen dat is ook bewust gedaan. En mijn voorstel zou zijn, laten we dat als experimentjaar gaan beschouwen. Dan krijgt u die evaluatie, wat er uit die schouw komt, ook hier terug. U kunt daar ook naar kijken of dat wat in de planvorming... bij beleid door u gewenst is... ook wordt geëffectueerd. En dan kunnen we ook kijken... hoe zo'n schouw werkt... of dat is wat u wilt... of het ons verder helpt... want dat is uiteindelijk de vraag... we kunnen wel van alles optuigen... maar de vraag is... heeft het effect datgene wat we willen... dan wel dat we een stap verder gaan... in de vorm van participatie... met een betrokken deskundige inwonerschouw... want die zijn er ook. Maar dat is allemaal waar je naar kijkt. En verder... Beschouw ik de opmerking van meneer Paap over hoe je het ambtelijk inricht, maar als uh, meedenken uh, en uh, daar wordt naar gekeken. Maar dat kunt u niet als toezegging opvatten, want dat is verantwoordelijkheid, ik zeg maar even expliciet, van het college. Gemeentebelangen Zandvoort heeft iets gezegd over het handhavingsbeleid. Volgens mij is er een integraal handhavingsbeleid en dat is een plan van 2012 tot 2015. Het was een hele klus om dat plan op die manier waar op één punt na, dat wordt nog geïntegreerd, eigenlijk alle handhavingsaspecten in staan. En dat plan dat is een model wat landelijk ook wordt gebruikt. En natuurlijk hebben wij daar plakken en knippen toegepast, maar elk jaar proberen we dat plan een stap verder te brengen. Veel meer naar het Zandvoortse model. Dat is zoeken, vinden en organiseren en meedenken. Dus in die zin deel ik niet de zorg. We zijn op weg, het gaat de goede richting op en we liggen op koers. U gaf verder aan dat er nogal wat onderzoeken en adviezen op de bekende stapel komen. Ik herken dat niet, omdat zeker sinds een vijf, zestal jaren, onder andere de rekenkameradviezen worden verwerkt in de beleidsvormen als die komen. Ik kan er zo een aantal noemen. En overigens, maar dan spiegel ik maar even uw raad, als u dat ook vindt, en u krijgt een beleidsvoorstel... waarvan u weet dat er een onderzoek van de rekenkamer over geweest is... en u leest er niks over terug... dan zou ik u willen voorhouden... dat is de eerste vraag die u de portefeuillehouder moet stellen... waarom heeft u er niks over gezegd? En dan geeft u als kader mee... verwerkt het en kom er mee terug. Zo eenvoudig is het ook... want zo houden we elkaar scherp en dat is goed... want soms nemen wij een advies van de rekenkamer over... en soms gemotiveerd niet. Maar dan hebben we het debat daarover. En zo helpt u college... Organisatie en raad om daar de scherpte in te zoeken. En in die zin raakt dat ook een beetje de discussie over prioritering. Want we weten dat we leven in een tijd van schaarste. Het is boekeren met middelen en met capaciteit. En we moeten dus keuzes maken. Dus wat de hoogste prioriteit heeft, zeker in beleidsvorming moet hier uiteindelijk in deze zaal met u worden gedeeld en bepaald door u. Kan het niet mooier maken. D66 heeft een vraag gesteld over het burgerinitiatief. Ik verwacht dat het deze maand uh, in het digitale postvakje van de Raad komt... en via de Agenda Commissie naar u toe. Dank u. Ik ga even inventariseren. Uh, ik zie de hand van uh, meneer Paap, meneer Demmers... ...andere kant nog veel... ...meneer Paard, zijn we gaan. Dank u wel, voorzitter. Ik had wel verwacht dat de burgemeester... Uh, uh, ...iets zou gaan zeggen... ...over de reddingsbrigade. En uh, ik had ook een uh, vraag... Uh, ...geplaatst in mijn algemene beschouwing... ...over de speelplaatsen. Hm. Moet ik ze herhalen? Hoe weet u dat nog? Uh, ja. De vraag over de speelplaatsen... Uh, ...die weet ik niet... Uh, en ik, ik moet niet vanavond bijna alles herhalen. Uh, nee, meneer uh, Paap. Want u heeft namelijk een betoog... wat uh, traditioneel langer is... dan uh, uh, wij afgelopen jaren hebben gehad. En desondanks toch nog redelijk op de tijd. Uh, ik vraag me namelijk af of ik vervangend portefeuillehouder ben... maar ik kijk even de antwoord van de speelplaats. Oeps. Ja, ja. Dat is de tweede keer dat ik in deze... Ja, dag, dag, ik dacht, u hebt ook een groen, dus je, dat ja. valt ook de speelplaatsen, ja. dacht ik wel onder. Ik ben ja, maar... heel snel, terwijl ik doorpraat, aan het lezen wat u heeft gevraagd. Nou, voorzitter, ik kan het heel kort herhalen. Als je een beetje door Zomvoort uh, gaat rijden ja. en je kijkt even naar de speelplaatsen... dan zijn er aardig speelplaatsen die er echt niet meer uitzien. Ja. En in de begroting staat dat alles heel en veilig is en dat ja. klopt dus niet. Ja. Dus ik vraag de aandacht voor dat u eens uh, goed gaat kijken en uh, wat opgeknapt moet u... worden. Dat op, uh, dat ik vind dat leuk ik pak hem op en wij gaan met de ambtelijke organisatie en wat mij betreft gaat u mee als u die, die bereidheid heeft en die tijd wil investeren, gaan we gewoon eens rondkijken als oh, het droog gewoon. is wel ja, ja de, de, de, ik ga ook als het regent dat oh, maakt ja, mij niet ja, uit okay. uh, is ja, dat is geen enkel probleem laten we dat in die zin maar gewoon praktisch uh, de koe bij de oren spakken ja, dit was in ieder geval even maken. discussie en de, debat voor u. heeft u nog verdere vragen meneer Paap? Is gede, ja, de uh, reddingsbrigade heeft meneer Paap uh, ik dacht namelijk dat hij daar met een motie zou komen. Maar we kunnen het ook op deze manier... Ja, nou ja, goed. Als even vindt... meneer uh, Paap, even de, vo de, de, ik ik wil zeggen, de voorzitter. Afdekap, uh, even meneer Meijer laten antwoorden. Uh, u heeft een vraag gesteld over het voertuig. In de najaarsnota die uh, bijna droog is van de inkt... staat een voorstel over het uh, strandvoertuig. Vandaar dat er ook in deze begroting niets over is gezegd. En verder heeft u een opmerking gemaakt uh, in uw stuk over het onderhoud van de reddingspost Zuid. Uh, daar is ook een antwoord aan u gegeven, hoe daarna gekeken wordt. En het is eigenlijk een beetje afhankelijk, want we zijn doende om te kijken: het onderhoud voor gebouwen, om dat op afstand te zetten naar uh, SRO of een andere partij. Dus we zitten even in een. Een periode waarin we geen harde toezeggingen kunnen doen, maar onze ambitie is om in 2015 daar met een plan van aanpak te komen. En dat is vooral omdat we het afgelopen jaar hebben benut om te kijken of er een gezamenlijke bouw zou kunnen zijn van reddingsbrigade en KNRM. Nou, dat is uiteindelijk niet gebleken na een intensief traject. Vandaar dat we nu de slag aan het maken zijn en dat onderhoud wat noodzakelijk is, wordt gedaan. Dat waren uw vragen, dacht ik. wel, Lippa. Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Oké, okay. uh, meneer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, allereerst complimenten voor de onafhankelijke schouw... als het gaat op uh, openbare ruimte en groen, die toezegging. Daar zijn we heel blij mee. Um, ja, het uh, probleem is eigenlijk het handhavingsbeleid, vind ik zelf. Uh, we hebben wel eens gesproken over uh, programmatisch handhaven... Uh, daar heb ik nog niet zoveel veel van gezien. Uh, en we hebben ook wel gesproken over dat handhavingsbeleid en de prioriteiten. En de afdeling geeft aan dat er uh, niet capaciteit is, genoeg is om alles te handhaven. Dus moeten ze volgens een prioriteitsschema gaan werken. En een van die prioriteiten is geweest, daar hebben wij als raad toestemming voor gegeven, of die hebben wij geaccordeerd. Dat is het kruimelgevallenbeleid. En kruimelgevallen, dat zijn kleine... Overtreding in het bestemmingsplan. die mogelijke enige schade zouden kunnen, nadeel zou kunnen opleveren voor de omgeving. Zeker uh, dat dat mogelijk een panologisch belang zou kunnen dienen. Nou, zijn er vier rijksregels in de ordening die dat. Grof... Leidt dit tot, meneer Demmers, als ik even wat vragen, leidt dit ja, tot een vraag? Ja, die, ja dat leidt tot een vraag, want ja. dat is een grove omschrijving. En wij hebben geen, in Zandvoort hebben wij geen specifiek beleid voor Zandvoort in die, wat betreft die vier regels. En ik zou graag willen dat we dat gaan herzien, want het controleren en het handhaven van dat uh, strijdig gebruik. Dat brengt ons jaar tot jaar in de problemen. En wat is precies uw vraag nu, meneer Demmers? Nou, of uh, naar aanleiding van het gesprek en de brief die ik geschreven heb in oktober 2013... Om en het gesprek met de burgemeester, om dit beleid te veranderen... of daar uitvoering aan gegeven kan worden. Meneer Meijer. Meneer Demmers, u weet als geen ander dat uh, ik niet in mijn eentje daar uitvoering aan kan geven... Ten eerste dat was het toen niet mijn portefeuille en nu gedeeltelijk. Um, ik wil u wel toezeggen om, zodra er een nieuwe portefeuillehouder is, in het eerste kwartaal dat die portefeuillehouder er zit, dit met hem te bespreken. En vervolgens u daarvan bericht te doen. Oké, okay, uitstekend. Is er nog iemand anders die vragen heeft aan deze portefeuillehouder? Nee. Meneer wil u dan verzoeken uw plaats weer in te nemen. Graag, voorzitter. Het is tien uur. Heeft u behoefte aan een korte sorsie? Dan ga ik vijf minuten kort schorsen, echt vijf minuutjes. Dus één minuut over tien open ik de zaak. Come back Taking you Won't you forget Welcome love